10 uur. Evaal de Jong met het NOS journaal. Een groot aantal door de nazi's geroofde kunstwerken gaat waarschijnlijk niet terug naar de nabestaanden van de eigenaren. Dat meldt Nieuwsuur zometeen. Het gaat om 189 schilderijen die volgens de familie toebehoorden aan de joodse broers Benjamin en Nathan Katz. Een adviescommissie heeft nu geconcludeerd dat er maar één schilderij moet worden teruggegeven. Van 188 werken uit de claim kan niet worden bewezen dat die tot de collectie van de broers Katz behoorde... of dat er sprake was van gedwongen verkoop. Veel schilderijen die in de oorlog door de Duitsers waren geroofd... zijn tegenwoordig onderdeel van een museale collectie en zijn vaak in bezit van het Rijk of een stichting. De Verenigde Naties onderzoeken de gevolgen voor burgers van aanvallen met onbemande vliegtuigjes. Het gebruik van deze drones voor aanvalsacties is hand over hand toegenomen, zegt het hoofd van de VN-onderzoekscommissie. De onderzoekers bestuderen 25 droneaanvallen in vijf landen en gebieden. Pakistan, Afghanistan, Jemen, Somalië en de Palestijnse gebieden. Ze kijken naar het aantal burgerslachtoffers en naar de identiteit van militanten die het doelwit waren. Ook onderzoekt de commissie of de aanvallen wettig zijn als de regio door de VN niet wordt beschouwd als oorlogsgebied. Voetbalclub FC Twente is zwaar gedupeerd door het in omloop brengen van valse consumptiemunten. Twee mannen zijn gearresteerd op verdenking van oplichting. Ze deden zich voor als lid van een niet bestaande supportersvereniging... en boden fans aan om lid te worden. De fans kregen als welkomstcadeau een paar vervalste consum consumptiemunten. Ze boden ook meer munten aan met een flinke korting. Zo kwamen duizenden valse munten in omloop... waardoor FC Twente inkomsten misliep. De voetbalclub moet verder voor tonnen het hele muntensysteem vernieuwen. Het bestuur verhaalt de schade op de daders. Weeropklaringen, opklaringen, maar ook enkele wolkenvelden. Tijdens opklaringen kan het vannacht streng vriezen tot min 10 graden. Verder is er kans op nevel en mist. Morgen is het droog en wisselend bewolkt met lichte vorst. Dit was het NOS Journaal.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 Zondag. Ja, daarom dacht ik. Uh... Er is een makkelijkere manier om de Eredivisie te volgen. Neem nu Eredivisie Live en kijk alle wedstrijden rechtstreeks op je TV, online of mobiel. Ga naar EredivisieLive.nl voor een uniek aanbod. Vlucht boeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl. Alle wedstrijden live op je TV, online of mobiel. Bel 09090101 10 cent per of ga naar EredivisieLive.nl voor een uniek aanbod. Los, Los Radio 1. Langs de lijn met Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond. Ja hoor, we hebben er weer een. Ik heb daar uh, twee keer kortstondig een kuur gebruikt. Na een dopingtest kwam eigenlijk de onrust. En van daaruit uh, zei hij van dit gaat me echt nooit meer gebeuren. Ook Rudy Kemna heeft dus EPO gebruikt. En dat deed hij in 2003 toen hij actief was bij de Bank Giro Loterij ploeg. Kemna werkt nu als ploegleider bij de Argo Shimano formatie. Ook de baas van die ploeg, Ivan Spekenbrink, horen we straks over de bekentenis van Kemna. En goed nieuws vanuit Australië. Robin Haas en Nico Seisling staan in de finale van het dubbeltoernooi van de Australian Open. Een absolute sensatie. Heel bijzonder, heel uniek. En uh, dit is maar voor een paar mensen weggelegd. En dat je daar één van bent, dat is uh, ja, geweldig. We horen straks ten ons verslaggever Mark Brasser daarover. En hij vertelt hoe uniek die prestatie is. En de morgen begint in St. Moritz het WK Bobslee. Het is de geboorteplek van het hedendaagse bobsleeën. Ja, Hier is het eigenlijk allemaal ontstaan, zo rond uh, 1900. Met een paar Engelsen. Die gingen met wat sleetjes van de berg afglijden. Met eigenlijk het gevolg dat wij hier nu zitten en elk jaar uh, mooie wereldbekers hebben. Het Twin van Kalken, de piloot van de Nederlandse Bob, bezocht uh, in St. Moritz een heus Bob Hou oh, je de buiten, Verder blikken we vooruit naar de WK-sprint in Salt Lake City. En vragen we aan voorzitter Jan Smit van Herakles of de uitverkoop bij zijn club is afgelopen. Dat en meer tot 11 uur in NOS langs de lijn. Als rijpe appelen vallen de dopingbiechten deze dagen uit de boom. Vandaag gaf Argos ploegleider Rudy, Ke Rudy Kemna toe... in 2003 EPO te hebben gebruikt. Zijn ploeg Argos heeft integriteit hoog in het vadel staan... en hoopt het wielrennen te helpen door de vuile was buiten te hangen. U hoort Steven Danebaan. Rudy Kemna is de eerste ploegleider van een Nederlandse ploeg... die over zijn dopingverleden praat. Kemna en zijn ploeg Argos hopen dat het wielrennen zal veranderen... maar Kemna beseft dat daarvoor eerst het verleden op tafel moet... En dus praat hij over de jaren na 1999, toen hij profrenner werd bij de ploeg, die dan weer in 2000 overging in de Bank Giro Loterijploeg. Kemna vertelt hoe de Belg Johan Capio in 2001 als ploegleider de dopingcultuur introduceerde. En hoe hij stapje voor stapje van vitaminepil naar voedingssupplement dichter bij EPO kwam. Nou, het, was, uh, het was al een gemeengoed om uh, na zware wedstrijden en uh, 1, 2 dagen, om de 1-2 dagen gewoon uh, herstelproducten te krijgen, legaal. Alleen het heeft wel een, een effect dat je, dat je in een trend zit... waar je, waar je uh, het normaal vindt om medisch begeleid te worden. Waar, waar al in je hoofd zit waar je mee bezig bent. En dat uh, geen goede zaak is. Dat was, dat was de, de, de ploegarts die daarmee uh, jou, jou uh, voorzag. De ploegarts die, die begeleiden mij en ons daarin, maar mij ook daarin. Peter Jansen. Peter Jansen, om uh, daar uh, op een goede manier te herstellen. Volgens de hem, de, volgens, op dat moment de goede manier. Um, wat niet de goede manier was en wat ik ook wist, is dat de kleine stap wat daarna kwam, um, een EPO-stap was. Uh, waar we toen nog van overtuigd waren, we wisten dat het niet mocht. Zeker, dat wil ik wel heel erg bestempelen. Alleen het was één stap en iedereen deed het. En als we professioneel wilden werken, moesten we daarin mee. Is dat iets waar jij lang over na hebt moeten denken? Of is dat iets wat je meteen hebt besloten, ja dat doe ik? Nee, dat is, dat is in, dat zeg ik een stapje voor stapje. Dat is een proces waar uh, helder nadenken, nu achteraf gezien, gewoon niet aan de orde was. Het is een uh, levenswijze, een patroon, een tunnel. Je wil naar de, naar de top toe. Je wil wedstrijden winnen, grotere wedstrijden winnen. En dat was de volgende stap. Hoe lang heb je Epo gebruikt? Hoe vaak? Ik werd er heel onrustig van, omdat ik wist dat het niet mocht. Omdat ik wist dat het niet in mijn aard lag. Omdat ik wist dat, uh, dat het niet mijn, mijn, mijn verhaal was. Zo wilde ik geen wielrennen bedrijven. Ik heb daar uh, twee keer kortstondig uh, uh, een kuur gebruikt. Uh, dat was in het voorjaar van uh, 2003. En na een, uh, na een uh, dopingtest kwam eigenlijk uh, de onrust... En zo uit. En de weken daarna, of het wel of niet een, een, een, een dopingtest was, of een, een, een positieve test, waar ik uh, tot bezinning kwam, wakker werd. En van daaruit uh, zei van dit gaat me echt nooit meer gebeuren. Vanuit daar heb ik eigenlijk het, uh, nog agressiever uh, tegen doping uh, gespeeld. Je werd het jaar Nederlands kampioen in 2003. Was dat schoon? Ja, ik kan je vertellen dat dat gewoon 100% schoon was. Ik weet dat wij niet geloofwaardig zijn. En ook na zo'n verhaal is dat... Uh... Maar ik kan het ook niet erger maken dan het is. En uh, na Gent-Wevigem heb ik uh, volledig uh, op een normale en schone manier... met passie mijn wielersport bedreven. Jij zegt twee keer een kuur en dat was het en ik vertel nu de waarheid. Dat zeg ik, ja. Hoe wijdverbreid was het binnen de ploeg? Wie gebruikte het nog meer? Ik weet niet wie het meer gebruikte. Ik weet wel dat het aannemelijk is dat het meer werd gebruikt. Het was niet zo dat we op de kamer uh, uh, de, de medicijnen uitgedeeld uh, kregen. Het ging gewoon privé met de dokter. En, uh, maar goed, met groene zones en uh, periodes waar je niet koerste om uh, niet gepakt te worden. Die waren aannemelijk en die zagen we in het, in het schema. De meerderheid van die ploeg... Uh, waarin je toen reed bij Giro Loterij, die, had die, groen, die was in die groene zones af en toe? Ja, een, een groot gedeelte. Maar ik moet ook heel erg uh, bestempelen dat het zeker niet iedereen uh, was. In, ook in die ploeg niet, ook in die periode niet. En als je sterk genoeg was, wat ik dus niet was, dan zei je gewoon nee. En die waren er ook. Maar die waren een uitzondering? Ja, dat was niet het grootste gedeelte, maar dat was wel een, uh, een, een, een, een deel. Toen in 2008 iemand Spekenbrink baas werd bij Skillshimano, Shimano, de voorloper van Argos, kwam integriteit in een hoog vaandel te staan. Spekenbrink wil wielrennen op water en brood, op passie en kwaliteit. Maar Spekenbrink weet dan ook al dat Rudy Kemna, inmiddels ploegleider, geen brandschoon verleden heeft. Um, bij iedereen, kijk, We zijn actief in de wielersport en doping is daar, een, uh, is daar niet een vreemd fenomeen. Dus bij mensen die wij aannemen uh, checken wij en vragen wij of zij met doping in aanraking zijn geweest. Dus ik wist toen ik Rudy aannam uh, dat hij in aanraking was geweest met doping. Sterker, Rudy was de eerste persoon die ik heb uh, aangenomen. En dat in een ploeg die staat voor integriteit. Is dat, is dat raar? Nou, ik snap heel goed, uh, heel goed je vraag. Uh, maar het is wel goed om te zien uh, in het tijdsbeeld. Uh, wij zijn een ploeg die is gaan bouwen eigenlijk op de smeulende resten van uh, Operation Puerto. Waarin een cultuur en de sport bloot kan liggen. Waarin iedereen uh, zei, ah, het moet echt anders. En het werd ook anders, maar in een periode waarin iedereen ook zei... wij zijn onschuldig, maar we gaan een de toekomst bouwen. En Rudy was eerlijk. Rudy zei, ja, het is niet goed, het moet anders. En ik heb het ook meegemaakt. Ik ben zelf besweken. Niet weerbaar genoeg geweest. En um, ik heb ook de stress daarvan ondervonden. En zo wil ik geen sport meer bedrijven. En hij kwam met ideeën om een, om een cultuur te veranderen. Niet zo de simpele termen van zero tolerance, maar werkelijk hoe kun je een cultuur veranderen in een ploeg. En ik geloof er absoluut in, uh, in, zijn, uh, in zijn intenties en ik zie dat hij absoluut een voorvechter is van, uh, van hoe we hiervoor staan. Destijds hebben jullie dus besloten um, om niet de openheid te betrachten, om het niet mee, mee naar buiten te treden. En nu vijf jaar later uh, wel. Waarom nu wel en toen niet? Allereerst omdat nu het momentum enorm belangrijk is. Na Operation Puerto ontstond er tegenwicht. Kwam er een keuze voor renners, ook om, om, om schone, of meer een keuze om schone sport te bedrijven. Maar we zijn er nog niet. En nu, door het USARA-rapport, komt er enorm veel druk op de sport, ook door de buitenwereld. En dit is het moment dat er extra dingen kunnen veranderen, dat we een extra stap voorwaarts kunnen maken. En wij wilden impact hebben door werkelijk het probleem te benoemen. Door alleen door het echte probleem te benoemen, ook het cultuurprobleem en waardoor kan het ontstaan. Aan de hand daarvan kunnen we uh, de toekomst gaan veranderen. En dat is de grootste prioriteit. Vanaf het begin dat ik deze ploeg run, hebben we gezegd, uh, we moeten de toekomst veranderen. Alleen dan kunnen wij uh, succesvol zijn met ons beleid. Um, en dat is ook goed voor, uh, voor de wielersport. Dus nu was het moment om met veel impact uh, iets te kunnen doen. En zo hoopt Spekenbrink een positieve draai te kunnen geven aan een roerig wielerverleden dat het heden van Rudy Kemna inhaalde. Kemna bekende EPO te hebben gebruikt en is voor een half jaar op non-actief gesteld. En ook zal hij drie maanden geen salaris ontvangen. Het hele interview met Kemna is te zien op nos.nl. Geert Leinders, de voormalige ploegarts van de Rabobankploeg... is vandaag drie uur lang verhoord in het gebouw... van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond. Na afloop wilde Leinders niet veel kwijt. Zijn advocaat, de heer Maarschalk, iets meer. Meneer Leinders, u heeft net drie uur lang gesproken... met de Belgische procureur van de Wielerbond. Bent u opgelucht? Dan, uh, ik laat het woord aan uh, mijn uh, juridisch adviseur. Wat is er gezegd? Wat is er besproken? Wij houden ons gewoon aan het geheim van het onderzoek. Niet tegenstaande dokter Leinders geen licentie meer heeft voor 2013. En reeds voor zichzelf definitief heeft uitgemaakt niet meer actief te zijn in het wielrennen. Zijn we uitgenodigd geweest door de bondsprocureur. Zijn we ook gekomen. En wij hebben een antwoord gegeven op de vragen. Punt. Wat voor vragen had de bond? Uh, er zijn tien vragen gesteld en daar hebben we op geantwoord. Dank u wel. Meneer Leindes, uw naam is door veel oud-rabo-renners genoemd de afgelopen dagen, afgelopen weken... in verband met het verstrekken van doping. Wat is daarop uw reactie? Ik uh, volg uh, mijn juridisch adviseur. Heeft u een rol gespeeld in het verstrekken van doping bij rabo-renners? Dank u wel. We hebben een bijdrage van Wiebe de Boer. Ik kan me voorstellen dat er wielerliefhebbers zijn die zeggen... het zou zo leuk zijn als ze gewoon op die fiets gaan... en helemaal over niets anders meer praten dan schoon fietsen, Maar ja, dat is misschien een utopie. Laten we maar gaan naar de sport waar we echt om kunnen juichen op dit moment. Dat is bij de Australian Open in Melbourne. Want daar is een grote verrassing, een sensatie te melden. De finalisten zijn overal bekend, behalve op één halve finale bij de mannen na. De halve finale tussen Murray en Federer... die morgenochtend Nederlandse tijd gespeeld gaat worden. Maar het meest in het oog springend voor Nederland... is uiteraard de finale plaats in het mannendubbeltoernooi voor Robin Haasen en Igor Sijsling. Aan de telefoon op dit moment tennisverslaggever Mark Brassen. Goedenavond. Mark. Goedenavond, Jack. Um, wat is precies de impact van uh, deze finale plaats voor uh, dit duo Haas en nou ja, dit is natuurlijk een, een, een fantastische start van misschien wel iets heel erg moois. Uh, ik moest een beetje denken aan, aan Martin Verkerk 2003. Zo out of the blue opeens komt er een Nederlander, of in dit geval een Nederlands duo... in de finale van een Grand Slam toernooi. Als je naar hun historie gaat kijken, heel erg weinig samen gespeeld. Ze hebben één toernooi, uh, of bij één toernooi hebben ze maar een keer samen een wedstrijdje gewonnen. Ja, en dan opeens in de finale van, van een Grand Slam toernooi. Niemand had dit verwacht. Ik denk dat als je uh, twee weken geleden 10 dollar had gezet op een finale plaats voor Haas en Seisling. Nou, je was dan misschien niet miljonair geweest nu. Maar je had daar wel heel grof geld aan kunnen verdienen. Dit is, dit is ongelooflijk. Dit is, ja, eh, nogmaals gezegd, totaal, eh, totale verrassing. Eh, het is natuurlijk ook goed voor, ja, het Nederlandse tennis natuurlijk. Ook voor het Nederlands Davis Cup team. Jan Siemerink heeft er weer een, een keuze bij. Eh, hij koos tot nu toe koos hij altijd voor Haas. En dan in combinatie met Jean-Julien Royer. Nou, we weten nu ook dat Haas nu ook heel goed met Igor Seisling kan spelen. Dus ja, voor het Nederlandse tennis is dit natuurlijk eh, fantastisch. Ja, je doelde met uh, de verrassing van Verkerk op uh, eigenlijk de sensatie die uh, op Roland Garros in 2003 had. Daar kon je het in zoverre een beetje aanzien komen. Dat hij had een geweldige service en als dat liep dan zou het best eens kunnen lukken. Nou, dat lukte en hij, hij was echt in de vorm van zijn leven. Bij een dubbel is het toch wat anders. Je moet met elkaar samengespeeld hebben, normaal gesproken. Je moet van elkaar weten wat je doet. Is dit dan zo, ja, dat, dat, dat gekke moment... Ja, ze hebben natuurlijk wel een klik. Ik bedoel, het zijn generatiegenoten. Ze, ze, ze kennen elkaar goed. Ze trainen heel veel samen. Als ze in Nederland zijn, dan traint, traint de hele Nederlandse ploeg traint in Almere. Nou, daar kennen ze elkaar van. Ja, ze hebben gewoon een klik. Het werkt goed samen. Ze hebben allebei een Spaanse coach. Nou, die Spaanse coaches die, die kunnen ook nog eens goed met elkaar opschieten. Dus ja, ze zijn bereid om uh, wat voor elkaar te doen. Om voor elkaar te werken. Ze accepteren dingen van elkaar. Ja, en zo'n klik, die chemie, die moet je hebben. Dat hebben we in het verleden natuurlijk gezien bij Paul Harus en Jacco Elting... We zien het op dit moment bijvoorbeeld he, bij hun tegenstanders in de finale. Bob en Mike Bryan uit, uh, uit de Verenigde Staten. Dat is een tweeling. Die schelen twee minuutjes in leeftijd. Natuurlijk hebben die twee een klik. Dus dat moet je er wel hebben. Er moet, er moet chemistry zijn. He. Er moet chemie zijn tussen de twee. Nou, Robin heeft altijd heel vaak uh, willen dubbelen. Uh, maar ja, had nooit eigenlijk een goede Nederlandse partner. Want hij was zelf de enige speler in de top 100. Timo de Bakker heeft een tijdje in de top 100 gestaan. Maar Timo ja, die was niet zo van het dubbelen. Die, die, die, die, die wilde dat eigenlijk niet. ja Dus nu heeft hij een Igor Seisling. Die ook in de top 100 staat en dus dezelfde toernooien kan spelen... die Robin nu speelt. Ja, en daarin heeft hij eindelijk iemand gevonden... waarmee hij kan dubbelen, waarmee hij ook nog eens een klik heeft. Iemand die hij kent vanuit de junioren, zeg maar. Dezelfde taal spreken ze. Ze verstaan elkaar. Ja, en dat werkt ontzettend goed. Ja, het is typisch Nederlands. En ik wilde absoluut nu niet aan meedoen om dan te zeggen... ja, maar goed, in die eerste ronde daar viel het allemaal wel mee, de tegenstand. In een ieder ander land het zouden ze zeggen... fantastisch, daar komt opeens een duo... dat speelt in de finale van een Grand Slam toernooi. Toch even de realiteit. Die eerste wedstrijden, uh, daar waren niet zo'n geweldige duo's... maar ze pakken in de halffinale natuurlijk een gerenommeerd duo... Ja, je hebt gelijk, Jack, het is, het is, het is, uh, in de eerste rondes was het makkelijk. De loting heeft meegezeten, maar nogmaals, uh, ze spelen uh, bijna niet, niet samen. Ze hebben heel weinig uh, historie samen. En dan zijn al die rondes die je gehad hebt, dan kunnen wij wel zeggen... inderdaad van, ah, dat was misschien wat makkelijk. Ja, het heeft inderdaad meegezeten, maar je moet ze natuurlijk wel eventjes uh, zien te winnen. En dan pakken ze in de halve finale, uh, vannacht pakken ze ook nog inderdaad een topdubbel. Echt een topdubbel. Uh, Granoyers en Lopez, twee jongens die eind vorig jaar het wereldkampioen het officieuze wereldkampioenschap, samen gewonnen hebben. Uh, beter waren daar dan Bob en Mike Bryan bijvoorbeeld. Uh, dus die jongens die kunnen echt wel dubbelen. Die spelen al heel lang samen, spelen heel veel toernooien samen... ook heel veel gewonnen samen. En dan komen de twee jongetjes uit uh, Nederland, om het zomaar even te zeggen... die geen ervaring hebben. Ja, en, en die slaan de jongens er gewoon in twee sets af. Dus het zal dan allemaal misschien wel een beetje meegezeefd hebben met de loting. Maar deze halve finale, winnen van Granoyers en Lopez, Ja, dat is, dat is, dat is geweldig. Finale spelen is altijd uh, een aparte discipline... En zeker als je het niet gewend bent. Um, Hazen verwacht dat uh, de gebroeders Brian. Uh, alles zullen doen om het spel van uh, Hazen en Seising te ontregelen. Ik denk dat zij dat misschien met ons al willen gaan doen. Want oh, okay. uh, zeker een van de twee die. Uh... Die is niet altijd uh, even aardig, om het zo maar even te noemen. Als hij uh, aan het verliezen is, dan gaat hij er echt alles aan doen om, uh, om te, te winnen. Dus we moeten goed geconcentreerd zijn, uh, met onszelf bezig zijn vooral en niet met hun. Wat verwacht je? Uh, gaan ze de verrassing compleet maken en pakken ze die titel? Nou ja, ze, ze kunnen er in ieder geval uh, totaal onbevangen in. Het is aan Bob en Mike Bryan om hun status uh, waar te maken. Ik denk dat Robin een beetje doelde op Mike Bryan. Die heeft vandaag ook zoiets gezegd van Zeisling. Uh, die heb ik vandaag pas voor het eerst gezien. Die jongen, ik weet niet eens hoe je, hoe je zijn naam uitspreekt. Zo'n beetje de koude oorlogsvoering is al begonnen tussen de twee duo's. Nogmaals, Hazen en zijn er onbevangen ingestapt. Zijn onbevangen al die rondes doorgekomen. Staan heel goed te spelen. Robin Hazen in al die wedstrijden pas één keer zijn service verloren. Het gaat om twee gewonnen sets. Dat is natuurlijk makkelijk. Dat niveau drie sets vasthouden of misschien vier of vijf is lastiger... ...maar het gaat om twee gewonnen sets en dan eventueel een super tiebreak. Ja, ik bedoel, als je van de nummers eh, drie van de wereld kan winnen... Grano ...Granoyers Lopez, ja, waarom zou je het dan niet van Bob en Mike Bryan kunnen? Ken, we moeten niet verwachten dat ze het zomaar even gaan doen... ...maar ik bedoel, de kansen zijn er, dus ze voelen ze goed, ze hebben het vertrouwen... ...ze hebben niks te verliezen, maar ja, er kunnen hele mooie dingen gaan gebeuren. We weten dat zaterdag, eerst dan de, de vrouwenfinale op zaterdag... ...en dan dat de dubbel. Nu even naar het mannen-enkeltoernooi, want we hebben pas één finalist... En dat dat was buitengewoon makkelijk, Djokovic. Hè? Ja, Djokovic, uh, heel erg makkelijk. David Ferrer klopte niet. 2-2 en 1 waren de setstanden. Ja, uh, daar hoef je eigenlijk... Uh, je kan er één ding van zeggen. David Ferrer is goed. Is een fantastische speler. Heeft vorig jaar de meeste toernooien gewonnen. Presteert heel constant. Is fysiek top. Maar tegen de echte top, uh, de jongens die boven hem staan. Uh, Federer, uh, Nadal, uh, Murray. Djokovic in dit geval komt hij gewoon tekort. Zo simpel is het. Hij erkent dat zelf ook. Hij zegt, ik ben gewoon niet goed genoeg voor de Absolute top. Hij heeft niet de wapens, zeg maar, die die andere spelers wel hebben. Hij, nogmaals, Het is een harde werker, maar hij mist dat beetje kwaliteit om echt bij die top te komen, om een Grand Slam finale te halen en misschien om een Grand Slam finale te winnen. Zo simpel is het. De plaatsingcommissie kan in ieder geval de vlag uitsteken, want de nummer 1 tegen de nummer 4 en vervolgens de nummer 2 tegen de nummer 3. Dan heb je qua plaatsing heb je het goed gedaan, maar aan de andere kant dus geen verrassingen. Nee, dus uh, geen verrassing inderdaad. Nee, het loopt uh, volledig volgens uh, schema. Zien we natuurlijk de laatste jaren uh, uh, uh, vaker dat de top vier het gewoon uitmaakt. En we hebben ook dit toernooi gezien dat het verschil tussen de top vier, ik bedoel Nadal, Ferrer, is dan nu dan de nummer vier, omdat Nadal niet meedoet. Normaal hoort Nadal erbij en ja. is Ferrer uh, de nummer vijf. Ja, je ziet dat die jongens het onderling uit gaan maken wie wie, wie het toernooi wint, halve finales. Ja, uh, zo simpel is het. De vier steken er gewoon uh, bovenuit. Bij de vrouwen is er meer gebeurd. Uh, de finale aanstaande zaterdagochtend om half tien Nederlandse tijd. Azarenka Lee, zag dat er nou uit de hele tijd in die halve finale? Nou ja, het, het, Azarenka had ik wel verwacht. Die speelde tegen Sloan Stevens. Uh, dat jonge meisje wat in de vorige ronde van Serena Williams won. Nou ja, die is dan een paar rondes uh, under the radar. Hè, zoals je in Amerika zo mooi zeggen. Valt niet op. Maar ja, dan wint ze opeens van Serena Williams. Krijgt dan de spotlights op zich. Voelt de druk ook. Komt dan in zijn halve finale. Speelt dan tegen de titelverdedigster Azarenka. Uh, dus ja, dat Azarenka daar zou winnen had ik wel verwacht. Gebeurde trouwens, ik weet niet of ik voor de tijd verder hebben maar heel even snel vertellen. Toen ja, het gewoon door, donderen er gewoon dus, ja, platen uit voor jou, jongen. Maar ik heb er niet tijd er, ja, Er gebeurde iets heel vervelends in, in, in de tweede set. Azarenka had de eerste set gewonnen, kwam 5-3 voor, serveerde voor de winst... kreeg vijf matchpoints, benutten ze alle vijf niet. Het werd 5-4. Stevens ging serveren of wilde gaan serveren om, uh, om er 5-5 van te maken... om in die wedstrijd te blijven. En toen vroeg Azarenka, die vroeg een time-out aan. Ging vervolgens 10 minuten van de baan, zat in de catacombe. Sloan Stevens bleef op de baan, zat op de bankje, wist niet wat er gebeurde. Azarenka die kwam terug. Ja, toen moest Sloan Stevens die moest gaan serveren en was zo uit het ritme gehaald... In ieder geval zat er wel last van dat ze de service inleverde en dus de partij verloor. Azarenke verklaarde na afloop op de baan en dat ja, is toch wel ongelukkig en maakt het ook een beetje apart. verklaarde op de baan, ja ik was, ik was bang, angstig, eh, waardoor de mensen dachten, ja ze was bang om de partij te gaan verliezen. Daarvoor loop je geen tien minuten van de baan af. Het is ook heel onsportief om een blessurebehandeling te nemen als je tegenstander gaat serveren. Azarenke maakte het ook nog erger door te zeggen, ja ik had eigenlijk eerder in de wedstrijd al een blessurebehandeling moeten nemen. Ja oké, okay, maar hè, dan zeggen de mensen, waarom wacht je dan tot je tegenstander? serveert, had hem dan aangevraagd op het moment dat je zelf moet serveren. Dat is een beetje de ongeschreven regel. Ja. Als je een blessurebehandeling neemt, ga je niet je tegenstander uit zijn ritme halen. Maar probeer, buiten natuurlijk als je door je enkel gaat, want dan kun je er niks aan doen. Maar dus ja, Azarenka, nou ja, toen op de persconferentie probeerden ze het allemaal nog wel goed te praten. Door te zeggen van ja, ik was niet ik was niet bang, maar ik, ik had last van mijn ribben en daardoor kreeg ik geen lucht. En daardoor werd ik bang. Dus ze probeerden het nog goed te praten. Maar ja, de woorden onsportiviteit eh, gingen wel rond. En eh, het is heel vervelend. Sloan Stevens bleef er vrij rustig onder en die zei van nou ik praat nog wel met haar, het is een goede vriendin, we delen dezelfde agent, hè, dezelfde man die onze zaken behartigt. Dus ja, we komen hier nog wel over te praten, die maakte er eigenlijk weinig woorden aan vuil. Tot slot, ik zei het net al, de tegenstander van Azarenka is Li, de Chinese na Li, dus geen Sharapova. Nee, heel verrassend. Sharapova, negen games verloren tot aan deze halve finale. Uh, samen met Serena Williams, toch wel de grote favorieten, wordt er met 6-2 en 6-2 afgeslagen door de Chinese Nali. Afgeslagen is niet helemaal het goed woord, want de games duurden best wel lang. Ja, Nali wilde zoals na afloop zei een perfecte wedstrijd, een perfect game. Ze werkt sinds kort samen met Carlos Rodriguez, dat is de coach van Justine Nene in het verleden. Die werkt nu met Nali. Ja, en die heeft het vooral in de bovenkamer van de Chinezen, het mentale gedeelte, dat heeft hij uh, die heel erg goed verzorgd. Alles heeft ze weer op een rijtje in haar hoofd. Dat was een tijdje weg bij de Chinezen. Heeft natuurlijk alles in de finale gestaan. Nali in 2011, Australian Open, floors van Kim Kleisters. Dus ja, een helemaal een verrassing is het niet. Het is natuurlijk ook een speelster uit de top 10. Maar dat ze zo dik zou winnen met 6-2 en 6-2 en dat ze zo goed zou spelen tegen zo'n topfavoriet als Sharapova, dat was wel verrassend. Ja, bij onze plaatselijke Chinezen is het nummer 62, Nali. <laughs>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 Springsteen met Dancing in the Dark... Zwitserland en wintersport. Dan denk je aan Davos, maar het is voornamelijk schaatsen. Arosa, dat, uh, daar doen ze heel veel met Arrasleeën. Maar als je aan St. Moritz denkt, ook zo'n ongelooflijke moderne stad... waar men allerlei sporten beoefent, dan denk je aan Bobslee. Uh, morgen begint het WK Bobslee op die bijzondere locatie. St. Moritz in Zwitserland, mondain, mooi, chic. De bakermat van Bobslee wordt het wel genoemd daar. Hier ligt niet alleen de oudste baan ter wereld, maar ook de langste. En de enige baan die volledig van natuurreis is gemaakt. Edwin Cornelissen is de... Echte gelukkigen. Hebben zocht het clubhuis en dook in de bobslee-geschiedenis van Sankt Moritz. Even een trappetje op, de deur open. En dan staan we in de St. Moritz Bobslee Club. 1897 staat erbij. Want Edwin van Kalker, piloot uit Nederland. Praat je over Sankt Moritz? Ja, dan heb je het over één brok historie. Ja, hier is het eigenlijk allemaal ontstaan, zo rond uh, 1900, met een paar Engelsen. Die zich volgens mij een beetje verveelden hier en die gingen met wat sleetjes van de berg afglijden. En zo is dat eigenlijk allemaal begonnen. En uh, met eigenlijk het gevolg dat wij hier nu zitten en elk jaar mooie wereldbekers hebben. Dit is Roberto, die weet alles van de historie van deze club. Hij is ook betrokken bij de organisatie van het WK. En uh, ja, het is dus inderdaad een club gesticht door Engelsen. Ja, dat is right. Het was de British people die came in for vacation, so they came, they stayed. They stayed for a long time here for skiing and also for bobsleighing and uh, that's why we are so proud that uh, the English people bring the the winter sport to Sankt Je kan inderdaad zeggen dat de Britten het bobslee naar St. Moritz hebben gebracht, hoewel het in eerste instantie natuurlijk niet ging om de echte topsport. I think it was not so competitive the whole story, it was more just for fun and that's why the the English people they had a lot of tradition and that's also why we hier veel lot of black and white pictures here. En daar zien we ze zitten. In de bob, lang vervlogen tijden. Die piloot die ernstig naar voren leunt. En die steunt op uh, zijn stuurwiel. En daarachter vier personen die heel erg naar achter hangen om te remmen. Sybrin Jansma, de remmer in het team van Kalker. W wat doet dat jou, die historie die hier in St. Moritz? Uh, dus als je het clubhuis binnenkomt. Dan zie je al die foto's hangen, daar hangen allemaal ijzers, oude bobs aan het de, aan de plafond hangen zelfs. Dat is, ja, het is altijd heel leuk om hier te komen. We kijken nog even rond in de bar en dan met name omhoog naar het plafond. Daar hangen dan in een rijtje acht ijzers die ooit tot een bob behoorden. En uh, ja, die hangen hier met een reden aan het plafond. Ja, de blades, zijn ook soms speciale ding. Ook de Engelsen mensen, ze some paar uh, games. Dat betekent dat ze de blades the de muur zetten en dus moeten ze van one blade naar de andere gaan en back. Ah, die werden dus voornamelijk gebruikt voor de après-bob. Hier in de bar gingen de britten aan zo'n ijzer hangen en dan van de ene naar de ander en wie dat het beste kon die kreeg een rondje. And uh, the, the guy who did the more runs on that blade, they, they want something to drink. En daar verderop een hele ouwe That's a, a big old sled. Het heeft eigenlijk meer weg van een uh, brancard met een stuur erop en stoffen bekleding. There was a sled for four men with steers and ja uh, yeah, it's uh, something old stuff to Goed, we gaan even buiten kijken hoe de baan er tegenwoordig uitziet. De Olympia Bobrun, zoals die wordt genoemd. We moeten een beetje tussen de sponsorborden doorkijken, maar dan krijg je een goede indruk van die prachtige baan handgemaakt. Want zo gaat dat in St. Moritz, de enige ter wereld. Er ligt zeg maar in de zomer gewoon een profiel van een aantal bochten. Uh, en als de winter begint en het is koud genoeg, dan wordt de baan met sneeuw, water en ijs uh, wordt helemaal neergelegd. En uh, zo wordt uh, ja, elke bocht helemaal geschaafd en klaargemaakt voor, uh, voor de races. En, uh, en wat hier ook gewoon heel leuk is, elke bocht heeft, uh, heeft zijn eigen naam, zijn eigen traditionele naam. Uh, elke bocht heeft ook zijn eigen baanmedewerker. Dus iemand die gewoon echt verantwoordelijk is voor zijn bocht. Dus de een heeft de Horseshoe-bocht, de ander heeft de Sunny-bocht. En dat is uh, ja, wat ik zeg: allemaal traditie hier. En uh, dat is echt prachtig. Het feit dat ze hem hier ieder jaar opnieuw aanleggen, uh, betekent het ook dat hij ieder jaar anders aanvoelt, die baan? Ja, dat kun je, dat kun je wel zeggen. Dus ik ben ook uh, met de coach, met Ivo Danilicic. En hij geeft ook heel duidelijk aan van... Ja, Edwin, ik schrijf alle banen schrijf ik gewoon uit. Maar uh, Sant Moritz heb ik gewoon geen baanplan van. En voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. Elk jaar staat de baan anders. De bochten worden opnieuw neergelegd. En dat is ja, eigenlijk elk jaar weer een hele mooie uh, ervaring en uitdaging... om de baan uit te puzzelen en te puzzelen en te kijken... waar, waar liggen de moeilijke bochten en waar, uh, waar moeten we hard aan werken. En dat betekent eigenlijk gewoon de eerste dag naar beneden gaan... En dan heel goed voelen en kijken wat er gebeurt. En van daaruit maak je eigenlijk een baanplan voor, voor die week. Vandaag zijn het nog de recreanten die een taxirit nemen over de bobbaan. Sybrien maar wat vind jij nou het mooie van zo'n natuur Als remmer, je hoort bijna niks. Het is soepel. Het is je voelt de wind, het is, ja, het is heel anders, de, de, de geluiden worden, worden helemaal geabsorbeerd door de, door de sneeuw en door het ijs. En normaal gesproken heb je beton en dan kun je dat horen, maar nu hoor je gewoon, ja, alles verdwijnt gewoon. En het is helemaal in een bos verwerkt, dus het is, ja, het is heel anders dan een andere baan. Ja, dat is mooi, het geluid, want eventjes in de herinnering halen, normaal klinkt het een beetje zo als je in de pop zit. En hier in Sankt Moritz is het zo. Dat is heel bijzonder. Normaal hoor je onderweg echt een hooi getik. En, uh, en, en, en vooral het ijs is heel erg op Maar hier uh, ja, is het gewoon uh, heel vlak. Super, super glad. Het is gewoon fantastisch om hier af te halen. Mooi detail in de reportage van Edwin Cornelis. Om dat geluid en het verschil in geluid en die klankkleur te laten horen. De Bobbouw van St. Moritz. Vanaf morgen dus het decor van het WK. Morgen komen de vrouwen in actie. Met namens Nederland Esmeer Kamphuis. De mannen zijn een dag later aan de beurt. Deze week worden in de Europese kampioenschappen kunstrijden gehouden. Nederland is ook weer vertegenwoordigd. De 19-jarige Michelle Kouwenberg heeft zich weten te kwalificeren. Maar wat voor rol kan ze daar spelen en wat voor toekomst heeft ze in de sport? Een reportage van Floris van Hoorn. Diane de Leeuw, onze in Amerika wonende nationale, Europese en wereldkampioenen kunstrijden... is even naar Den Haag overgewipt om daar op de baan van de Uithof... voor de zesde maal de Nederlandse titel op haar naam te schrijven. Zo'n kleine twintig sprongen in 240 seconden. Well done, en daarmee ging de titel dus naar Johan Haanappel, die er kinderlijk gelukkig mee was. Ze is tenslotte nog maar pas 14 jaar. Sjaakje Dijk staat, Johan Haanappel, Diane de Leeuw. Kunstrijdsters die ons land in het verleden op de kaart wisten te zetten. Maar dat is alweer lang geleden. Nieuwe successen bleven uit. Misschien komt daar binnenkort verandering in. Hi Charlotte Michelle Kouwenberg vertegenwoordigt ons land deze week bij de EK. De Nederlands kampioene heeft veel progressie geboekt. Vooral het afgelopen jaar. Ik kan nu meer uh, drievoudige sprongen in mijn kuren laten zien. En uh, ook de constante uh, kuren rijden. Ja, nou ja, vorig jaar was ik ook geblesseerd. Dus vandaar dat het uh, vanaf uh, dit jaar lijkt het in elk geval een stuk hoger in één keer. Maar vorig jaar. Deed ik de dingen die ik nu in trainingen doe, ook al in de trainingen. Maar kon ik door de bestsehills, kwam het er niet uit in de wedstrijden. Heeft het te maken met een andere aanpak? Ja, ik denk ook dat uh, gewoon het heel goed klikt met mijn coach. En dat hij heel goed weet hoe ze uh, ja, ook uh, mentaal moet coachen. Drie minuten over twee. De Dom sportova in Zagreb. Negenvoudig Nederlands kampioenen, Karen Venhuizen begint aan haar EK-finale. De laatste hoop van het Nederlandse kunstrijden was Karen Venhuizen. Regelmatig was ze op grote toernooien van de partij. Fysieke klachten dwongen haar te stoppen. En nu werkt ze bij de Schaatsbond als disciplinemanager voor het kunstrijden. Ze weet hoe belangrijk het is dat Nederland in Zagreb aanwezig is. Het is uh, heel belangrijk dat uh, Michelle naar het uh, Europees kampioenschap gaat. Um, het kunstrijden de laatste jaren uh, niet meer uh, heel hoog uh, gepresteerd. En, uh, het was lange tijd onzeker of er uh, iemand naar het Europees kampioenschap ging. En door haar goede prestaties afgelopen uh, week op de internationale wedstrijden... Uh, staan we er toch. En dat is voor onze uitstraling, zeker richting de ISU, internationale schaatsunie... Uh, heel erg belangrijk. Ben je bang dat het uh, iets eenmaligs is... Nou, ik heb goede hoop dat Michelle wel een, een blijvertje is. Uh, ze heeft uh, ja, een goede presentatie, maar ook de techniek zit, uh, zit er nu goed in. Dus ze heeft zeker het uh, perspectief om zich door te ontwikkelen... en ook de andere drievoudige sprong onder de knie te krijgen... waarmee je een flinke stap kunt maken in het internationale veld. Woo! Michelle Kouwerberg zal bij deze Europese kampioenschappen vooral moeten leren en ervaring moeten opdoen. Het gat met de wereldtop is nog steeds erg groot. En ze weet hoe moeilijk het is om dat kleiner te maken. Het zit dan vooral bij mij dat ik uh, de drievoudige sprongen nog echt uh, in mijn kuren moet gaan laten zien. Want net als uh, bij de internationale wedstrijden waar ik uh, dit seizoen ben geweest... zat ik met de presentatiescores en zo zat ik wel echt heel dicht bij echt de goeie. Maar als ik nou die drievoudige sprongen. die missen eigenlijk nog. waar je echt de, pun de technische punten mee haalt. dan mist nog het meeste in Nederland. Zijn die sprongen cruciaal voor het kunstrijden? Ja, want die geven heel veel punten. En uh, als je ziet dat er. Uh, ja, je hebt zes verschillende sprongen. En uh, de meeste springen vijf. De vrouwen vijf verschillende drievoudige sprongen. Ik kan er drie van. En uh, ja, ik doe meestal één of twee in de wedstrijden. Dus ja, dan lig je nogal wel, wel ver achter als uh, schaatsers die uh, acht keer een drivoudie sprongen in een kuur doen of zeven. Dat scheelt gewoon heel veel in punten. Karin Benhuizen, Nisozenska, de Netherlands. Jij was eigenlijk de laatste grote hoop van kunstrijdend Nederland. Wat, wat kan jij haar meegeven vanuit je ervaring? Ik heb natuurlijk heel veel internationale wedstrijden gereden. Ook acht Europese kampioenschappen, drie wereldkampioenschappen. Heel veel tegenslag gekend in mijn eigen carrière. Maar toch altijd wel het positieve blijven zien. En vooral ook het plezier in de sport blijven houden. En dat is toch wel de belangrijkste basis die je moet hebben. Wil je topsport kunnen bedrijven? Uh, nou, Ik hoop gewoon dat ik ervan kan genieten. En uh, dat ik uh, kan laten zien wat ik kan. Qua... Ja... Uh, yeah. Qua eindranking uh, verwacht ik niet al te veel. Er <laughs> zijn natuurlijk hele goede rijdsters, heel hoog niveau. Maar uh, ja, ik ga proberen me voor de lange kuur te kwalificeren. Dus dat is bij de eerste 24. En uh, dan zou ik heel tevreden zijn. met the things we do for love. Spelers waarvan het contract dit seizoen afloopt, die zijn altijd bezig met andere clubs. Daarom besloot Herakles in navolging van Feyenoord en Ajax die spelers niet meer op te stellen. Een doordachte keuze van voorzitter Jan Smit en trainer Peter Bos. Inmiddels zijn wel twee van de vier betere voetballers tussentijds vertrokken. Ik heb het over Amanteiros naar Anderlecht en Overtoom naar AZ. En zij leverden daardoor nog wat geld op. Voor een kleine club als Herakles pure winst. Rob Fleur vroeg aan voorzitter Jan Smit of de uitverkoop bij Heracles nu voorbij is. Ja, ze ziet er wel naar uit. We hebben er nog twee waarvan de contracten aflopen. Everton en Marco Vinovic. En op dit moment zijn we daar niet met clubs over in onderhandeling. En ik hoop ook echt dat ze blijven, want de selectie wordt wel heel erg uh, dun. Um, Amateros weg, Willy Overton weg. Komt er nog wat bij soms? Ja, we zijn op dit moment zijn we ons wel aan het oriënteren. Zeker op het gebied van een van goede spitser in de voorroute. Uh, is dit allemaal wat er nu is gebeurd, was het voorspelbaar? Of is het een overval geweest? Absoluut niet. Nee, dat hebben we natuurlijk al het hele jaar zien aankomen. Eigenlijk, uh, als je geluk had gehad, dan had je ze al in de zomer kunnen verkopen. En dan had je meer geld er, uh, gekregen. Maar nu hebben we voor ons acceptabele bedragen gekregen. En bij die jongens gunnen we ook de transfer. Uh, zo is hier haartelijk. We zijn in feite en, en blijven een opleidingsclub. Uh, is het ook zo dat jullie nu nog wat geld kregen van de zomer niks? Dat je dacht van nou, liever iets dan niets? Ja, daar komt het natuurlijk op neer. Maar ja, uh, daartoe zijn wij veroordeeld. Zolang we het nieuwe stadion niet hebben. En daar draait alles om in Almelo. Zolang wij het nieuwe stadion niet hebben, kunnen we dit soort jongens niet houden. Uh. De selectie wordt heel klein. Zeg je al? Ja, eh... Uh... Nou. Kan, je, kan je eigenlijk nog wel wat verlangen dan? Ja. Uh, linker rijtje, uh, kwartfinale beker, uh, je kan nog play-offs halen. Ja, maar we waren er al twee bij. Hè. We hadden een, weer een vooruitziend blik bij Haakles. We hebben er uh, uh, Matthias Ramp uh, uh, gehaald uit België en Navratil uit uh, uh, Tsjechië. Mag hij al spelen? Uh, Navratil, hopen we dat we er van de week er, uh, de papieren rond krijgen. Dat is een beetje ingewikkelder met uh, Matthias Ramp. Dat ging vrij snel. Die, uh, een Belg. Een Belg, dat heb je zo rond. Ja. Die neemt de papieren bij als hij komt. Tsjech is een ander verhaal. Dat is even wat moeilijker, ja. Um, we hebben nog, nou moet ik zeggen, een, ruim, een, een ruime week. Uh, is is er druk op de ketel? Nee, absoluut uh, niet. We, kunnen, we hebben een hele goede groep. En uh, uh, je ziet het ook met Thomas Bruns en uh, Everton, uh, Castellon. Uh, uh, ik hoop dat uh, go Gorijen uh, snel weer helemaal fit is en dan kunnen we prima alles invullen. Stom woord hè, uitverkoop. Nou ja, uh, in de uitverkoop kun je ook vaak uh, voordelig iets aanschaffen. En daar zijn we dan nou ook mee bezig blijft een mooie club Miraculous en een hele rustige, nuchtere voorzitter Jan Smit. Gewoon kijken wat je in je portemonnee hebt en nooit meer uitgeven dan dat. Het is nog maar twee seizoenen geleden dat Margot Boer derde werd op het WK Sprint. Ik heb het uiteraard over schaatsen en velen in haar... Uh, een opvolger zagen voor Marjan Timmer als wereldkampioen. Maar sinds het toernooi in Heerenveen is het verschil tussen Boer en de wereldtop alleen maar gegroeid. Voor het WK komend weekend in Salt Lake City is Boer geen titelkandidaat. Maar de vorm is wel beter geworden de laatste tijd. Vorige week even na de St. Calgary het Nederlands record van Andrea Nuit. 37-54 honderdste. Sebastian Timmerman in gesprek met Margot Boer. Heb jij uh, afgelopen week wel eens gedroomd dat je 37-53 reed op de 500 meter? Nou, ik heb niet gedroomd, nee. Maar uh, ja, ik, heb wel, ik was wel blij met, uh, met mijn PR in ieder geval. En ik zie het meer als PR dan als evenaring. En uh, ja, met zo'n laatste binnenbocht denk ik wel... dat het de komende weken ook wel weer een PR uh, zou kunnen inzitten. Ja, want die vervelende schaatsjournalisten, die, zoals wij... die zitten al jarenlang aan jouw hoofd te zeuren... wanneer nou eindelijk dat Nederlandse record eraan gaat. Ja. Kom je in de buurt, is het een evenaring? Ja, klopt, ja. ja in de kleedkamer... je nog niet van ons af? Nee, in de kleedkamer hadden we het er ook over dat... Uh, van ja, kon je niet de 100 hard? harde waren we er in ieder geval van af geweest. En, uh, maar ja, dus uh, ja, ik ben in ieder geval blij dat ik alweer de, een tiende sneller ben in mijn PR. En uh, nou, dat het in ieder geval goed ging en mijn opening goed was. Waarom lukte het toen wel? Nou, ik was wel, uh, ik heb er wel op getraind. En uh, ja, ik rijd nu wel 10-50. Dat was uh, voor mij de snelste opening ooit. Dus uh, ja, dat was wel heel uh, leuk om, uh, om dat te zien dat de trainingen ook echt, uh, echt uitwerking hadden. Is dat altijd een beetje jouw uh, zwakke punt geweest? Of is dat iets wat de laatste jaren een beetje is opgekomen? Nee, het is uh, altijd wel een zwakke punt geweest. En eigenlijk bij uitzondering heb ik af en toe een goede opening gehad. Dat was het meer. En uh, dat alles dan klopte. Dus uh, ja, ik heb er al wel tijd op getraind. Daarna dacht ik, nou, het wordt toch nooit beter. Dus heb ik er niet meer op getraind. En nu heb ik het weer opgepakt. En nu zie je wel dat het echt weer de goede kant op gaat. Eigenlijk wel. Uh, ja, op het NK open ik ook goed. En uh, in, zelfs in Groningen was het nog wel redelijk uh, snel voor mij doen. Dus ja. Uh, yeah, ik denk wel dat het nu wat vruchtheid opwerpt en dat ik daarmee snel mijn een rondje in ga... en iets minder afstand van de tegenstanders heb die allemaal 10-3 openen. Een paar jaar geleden uh, stond je op het podium van het Wekersprint in Ereveen. Ja. Sindsdien is het verschil wel groter geworden met uh, vrouwen als Nesbitt. Yin Yu is er natuurlijk bijgekomen. Waar is dat verschil door ontstaan? Um, nou ja, ik denk vooral uh, dat ik vorig jaar in ieder geval werd ik vierde... maar uh, toen liepen mijn 500 meters niet echt goed... En uh, ja, ik mis gewoon nog wel wat snelheid op een of andere manier ergens. En, ja, die meiden zijn, uh, hebben wel die stap doorgemaakt. En uh, ik was een beetje blijven hangen. En dan heb ik wel het idee dat het dit jaar iets beter gaat. Dus dat ik alweer wat dichterbij ga komen. En nou, met de 500 van vorige week uh, heb ik wel uh, weer het vertrouwen dat ik nu weer meer snelheid krijg. En dat het technische waar ik mee bezig ben geweest, wat zij zeg maar, allemaal al goed doen, dat dat nu wel uh, begint te komen. Is dat een vervelende zoektocht soms? Nou, het is vooral hard werken. Dus, Word je er ook onzeker van, zeg maar? Of? Ja, in het begin natuurlijk, omdat je dan eigenlijk... Ja, je stapt eigenlijk af van wat je altijd deed. En dan moet je ineens iets anders gaan doen. En in het begin ga je gewoon langzamer daardoor. En nu, ja, dan denk ik van, ja, ben ik wel goed bezig. Maar uiteindelijk zie je nu dat het toch wel richting, richting de WK is. Dat het gewoon eigenlijk wel goed komt. En dat je gewoon steeds sneller gaat rijden. En het is zo rustig bij Team Liga dit seizoen. Wat is er aan de hand? Er is helemaal niks. We horen niks. Oh, lekker hè, de, de koekjes slaan aan. Dus, uh, nee, uh, ja, we hebben een hartstikke mooi team en het gaat hartstikke goed. Iedereen is goed op elkaar ingespeeld. Dus, uh... ja, ja, je zal de vuile was nu ook niet buiten hangen, maar is er een, een wezenlijk verschil voelbaar in, in, binnen het team voor jou? Je bent de enige die er vorig jaar bij was en die er nu nog is van de schaatsers. Ja. Is dat verschil echt levensgehad? Ja, is dus meer rust en uh, meer uh, wederzijds respect denk ik naar elkaar toe. Dus ja, dan heb je ook weer meer vertrouwen en je bent graag weg met je team. Marianne is natuurlijk weer een jaar verder als coach. Ja. Uh, um, kun, je dat, kun je dat benoemen, zeg maar, waarin zij gegroeid is als coach zijnde? Marianne natuurlijk, Marianne Timmer, voor de duidelijkheid. Ja, ja nou, ze is ook wel wat meer rustiger geworden. En uh, ze weet wat meer te verwachten eigenlijk. Want nu, uh, ja, voor haar, zij is natuurlijk altijd topsporter geweest. En ineens moeten zes meiden, die allemaal anders zijn, moet je, moet je proberen hard te laten schaatsen. En dat, ja, dat is het eerste jaar... Uh, je moet gewoon men mensenkennis opdoen en hoe je het beste met mensen om kan gaan. En hoe je ze eigenlijk allemaal individueel kan, uh, ja, kan, kan krijgen naar waar je wil. En dat ze voor zichzelf hard gaan schaatsen. En uh, ja dat is gewoon uh, ervaring opdoen. We zijn allemaal vrij rustig nu naar het WK toe. podium zou een prijs zijn, zeg ik dat juist? Ja, dat zou een hele grote prijs zijn, ja. Klopt. Hij verdedigt komend weekend in Salt Lake City zijn wereldtitel sprint, maar is geen uitgesproken favoriet. Ik heb het over Stefan Groothuis. Hij miste door een virus het eerste deel van het seizoen. Drie weken geleden werd hij weliswaar opnieuw Nederlands kampioen... maar reed vorige week bij de wereldwekenwedstrijden in Calgary slecht. Sebastian Timmerman blikt vooruit met Groothuis. Ik voel me goed als ik opsta, maar de rest van de dag... blijf ik een beetje in diezelfde modus, ja. zei je vorige week... bij de World Cup in Calgary. Uh, in welke modus zit je nu? Nou, ik zit nu wel in een scherpe modus. Nou, ik, uh, dat is... Uh, ik voel me gewoon veel scherper. ben weer wakkerder en uh, nou, beter. Is dat het voordeel van uh, weer een week, bijna een week verder zijn in Noord-Amerika? De jetlag wat beter verwerkt? Ja, dat denk ik wel. Het, is, uh, het, het was voor mij ook een beetje apart afgelopen weekend. Hoe dat nou kwam, heel eerlijk. Uh, dat zal wel iets met de jetlag te maken hebben. En, uh, en de hoogte misschien nog. Ik kan het niet heel goed verklaren. Maar ja, soms dan, uh, dan moet je dat ook maar gewoon onderkennen. Als je het niet precies weet waar het komt. En dan is het gewoon zo. Uh, ik weet alleen wel dat ik me nu gewoon beter voel. En uh, ik denk dat ik dit weekend... Uh, gewoon, uh, gewoon goed ben. Je hebt het voorseizoen inderdaad gemist door de naweeën van dat virus... wat je afgelopen zomer uh, uh, opliep. Toen vertelde je er ook bij... ja, het zal uh, wellicht met kinderdagverblijf of in ieder geval met, met, met, met mijn kindje te maken hebben. Je neemt toch nu niet afstand hè, van, van je zoontje? Nee, nee. nee ja, hallo. Nee, natuurlijk ja, niet. Er komt er nog een aan. Dus uh, misschien krijg je nog wel meer virus. Nou, Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nee, nee. Dat, uh, ja, nee, dat was... Uh... Ja, nou ja, dat is de meeste waarschijnlijk hoe ik daaraan ben gekomen toen. Het was een soort vijvervariant. En dat is wel, volgens mij staat dat virus staat ook bekend... dat het veel bij kinderdagverblijfsbegeleiders rondheerst. Dus dat, ja, dat is gewoon via contact met, met kleine kindjes kan, dat, kan je dat oplopen. Nou ja, dat is het. Heeft het je harder aangepakt dan dat je in eerste instantie dacht? Ja, ja. Ik, ik, nou ja, het was, dat was wel een beetje spannend voor mij op een gegeven moment. Dat virus van... Hoe lang gaat het echt duren? Je weet het niet. en weet je gewoon. Zo'n mensen die gewoon een half jaar uh, helemaal uit de running zijn daarvan. Uh, bleek dat ik dat al had. had ooit. Dat kwam er toen ook achter. Maar goed. Uh, wanneer dat geweest is, maar, uh, weet ik niet. En dat maakt ook niet uit. Maar dat, dat, dat Cito Megali, wat ik had. Ja, dat, je kent het niet. Ik weet het niet. Ik lees er ook maar wat op Wikipedia over. En... Uh, ja, dat is gewoon uh, uh, vrij onduidelijk uh, hoe lang zoiets gaat duren. Dus dat is, dat is dan wel een beetje spannend. En dan zit je vooral op indicatoren te wachten die je die, die vertellen van het gaat, gaat beter. Je, je gaat de goede kant op. en uh, ja Dus dat, uh, op een gegeven moment dat, dat kregen we wel door. Nu gaat het wel echt de goede kant op. En, en toen werd ik er wel... Uh, nou ja, dat geeft wel rust dat je weet van het gaat, gaat er niet van goed komen. En als je dan uh, zo'n minder weekend hebt als vorige week. Denk je dan niet even terug van... Oh, als het maar niet weer daarmee te maken heeft dat het nog weer terugkeert. Nee, nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, ik weet gewoon dat virus moest, was gewoon een kwestie dat je immuunsysteem moet het aanweten te pakken en daar, je immuunsysteem heeft daar gewoon best wel moeite mee. Maar als je immuunsysteem in eenmaal uh, uh, de methode heeft gevonden om dat te doen. Dan is het, lijkt het me vrij onwaarschijnlijk dat, uh, dat, dat er weer een soort tweede opleving van komt. En uh, nee, dat, uh, dat, dat gebeurt ook niet in, in een week of zo volgens mij. Dus dat, uh, dat uh, lijkt me vrij sterk. Dus dat, uh, nee, daar ben ik, niet, uh, ben ik niet mee bezig geweest en ik geloof ook niet dat dat zo is. Uh, dit weekend moet ik gewoon vier keer uh, hard rijden. Dus ik ben eerst bezig met die eerste 500 meter en daarna met die eerste 1000 meter en, enzovoort. Vier keer hard rijden. Er zijn niet zo heel veel rijders in de mondiale top die dat tegenwoordig nog kunnen. Uh, of lijkt dat maar zo? Heb ik dat mis? Ja, ik denk dat dat. Ik weet niet of dat iets van nu is hoor. Ik denk dat het verleden ook zo is geweest. Uh, het is gewoon voor iedereen heel moeilijk om gewoon vier keer. Het is, het is niet zo simpel om vier keer uh, je beste race neer te zetten. Dat, uh, dat, heel eerlijk is dat maar eigenlijk ook maar één keer gelukt. En dat, en dat, was, dat was op het NK Sprint uh, twee jaar geleden. Toen reed ik vier keer echt, echt perfecte races voor mij toen op dat moment. Uh, vorig jaar werd ik wereldkampioen, maar uh, heel eerlijk waren er ook geen vier perfecte races. Het verschil tussen die eerste en de tweede duizend was natuurlijk ook echt groot. En dat, die, die, die, die eerste duizend meter was ook niet goed genoeg. Dus, maar de schade moet je beperkt te houden. En dat is gewoon uh, wat het is, zo'n sprint in Nooi. En uh, uh, vier uh, perfecte races rijden, dat, uh, ja, dat, dat, dat, is, dat gaat bijna niet. Alleen je mag, je mag niet echt ergens één keer een gigantisch gat laten vallen. Wordt vervolgd dus uh, die sprint uh, komend weekend in Salt Lake City. Eh, we zijn er bijna doorheen. Niet dat we, dat we u gezegd hebben dat wat u al weet... het amateurvoetbal uh, is een, uh, een paar dagen geleden al afgelast... dus er wordt door amateurs niet gevoetbald. Maar ook in de Jupiler League zijn inmiddels... <coughs> neemt u me niet kwalijk, zes van de zeven duels afgelast. De velden zijn door de winterse omstandigheden onbespeelbaar. De enige wedstrijd die vooralsnog gewoon doorgaat... is de confrontatie tussen Excelsior en Telstar. En FC Twente gaat veel inkomsten mislopen en heeft het al misgelopen... doordat twee mannen valse munten in omloop hebben gebracht. Met de munten kon in het stadion van Twente consumpties worden gekocht. De daders deden zich voor als lid van een niet-bestaande supportersvereniging... en boden fans de kans om de nepmunten met flinke korting aan te schaffen. Twente moet nu het hele muntensysteem vernieuwen. Dat gaat honderdduizenden euro's kosten, zegt de club. Het bestuur van de voetbalclub gaat de schade in ieder geval proberen te verhalen op de twee daders. Dan uh, morgenochtend, dan uh, is het uh, de ochtend van het Nederlands kampioenschap op natuurijs. heb ik het over schaatsen. U kunt uh, de flitsen daarvan beluisteren vanaf 11 uur op Radio 1. Dan starten de dames en de mannen die starten vanaf half twee. Kortom topsport. Is dit ook topsport? We sluiten af namelijk met de bekendmaken van de winnaar van het eerste Nederlands kampioenschap ijsvissen. Alleen, die is er niet. Er waren 25 deelnemers, maar niemand heeft een vis gevangen. Dus is de vraag, wat nu? Nou, als er uh, niks gevangen wordt, dan uh, uh, voorzien we erin dat deze mensen die allemaal hier geweest zijn vandaag met de volgende NK voorrang krijgen bij deelname. Uh, dan zullen we moeten wachten op een nieuwe uh, vorstperiode om, uh, om uiteindelijk een, uh, een NK uh, ijsvissenwinnaar te kunnen bepalen. Ik denk dat het makkelijkste is om bij de plaatselijke Volendamse visboer... gewoon een uh, klein vijvertje voor de deur te doen... en dan heel voorzichtig je hengel richting die uh, overheerlijke vis te gooien. Volgende winter maken de deelnemers dus nieuwe kans op de prijzen. Een mountainbike en een beker gingen weer keurig in het bestelautootje naar huis. Morgenavond is er uiteraard ook langs de lijn om, uh, om tien uur. IJs horen wij elkaar dan weer. En direct is het oog op morgen met Chris Keinen. Dit was hem voor vanavond. Ik uh, kijk even op uh, een beeld en ik zie dat uh, in ieder geval Atletico Madrid door is... in de de beker in Spanje. En dat Barcelona het heel moeilijk heeft. Thuis 2-2 gespeeld tegen Malaga. En halverwege de wedstrijd in Malaga is het 1 tegen 1. Kortom, u heeft alles gehoord wat langs de lijn u vanavond kwijt wilde. Een prettige avond, het gaat u goed. Het laatste nieuws. Ja, het ijs is inderdaad uh, niet optimaal hier. Het is wel een beetje moeilijk met uh, veel schuur in het ijs. Jongens, zak het tot ijs. Wat kunnen we eraan doen? En dan komt er iemand met een hesje van de organisatie en die zegt... Sorry, uh, maar het is klaar nu. Wist u wel dat het afgelast was? Ja, jammer. Ach, jammer. Het ijs is hier te slecht. Ja, een dag wachten. Doordat uh, de ijs uh, vloer dikker was, denk ik. De veiligheid van de schaatsers kan niet meer gegarandeerd worden. En een stukje verderop kom ik inderdaad iemand tegen die net uh, op zijn gezicht is gevallen. Het wordt kennelijk te gevaarlijk daar in Giethoorn. Radio 1.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 Direct informatie bij een noodsituatie. Hij hey, lievert. Er staat een hele enge man voor het raam naar binnen te gluren. Wat? Oh ja, dat is echt. Met van verderop. Die staat hier echt iedere week volgens mij.